Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een wethouder van de gemeente... bij elkaar voor ruim 9200 euro. Dat meldt de Limburgse omroep L1. Ook vorige jaren heeft wethouder Satijn... vergelijkbare bedragen aan taxikosten gedeclareerd. L1 zegt dat de ritten hoofdzakelijk zijn verreden... van en naar Satijns huisadres in Velde. Enkele kilometers buiten de stad. Volgens L1 gaat het om korte ritten. Toch is de gemiddelde ritprijs 67 euro. Het is onduidelijk hoe dat komt. In een schriftelijke reactie... Zijn de gemeente Venlo dat de VVD er zoveel taxiritten maakt... omdat hij de portefeuille economische zaken heeft... en omdat hij ook loco-burgemeester is. Paus Franciscus denkt dat zijn pontificaat niet lang zal duren, hoogstens vier of vijf jaar. In een interview met de Mexicaanse televisiezender zegt hij dat hij zal aftreden als zijn gezondheid hem daartoe dwingt. Hij wil niet ten koste van alles in het harnas sterven. Franciscus wijst op zijn voorganger Benedictus. Die was twee jaar geleden de eerste paus in 600 jaar die aftrad. Er zijn er overigens geen aanwijzingen dat de 78-jarige Franciscus ziek is. Hij ziet niets in het idee om een paus als hij 80 wordt verplicht. Met pensioen te sturen. De politie gaat de organisatie van de Ronde van Drenthe helpen bij het bestuderen van de beelden van de polen valpartij gisteren. Door een hand van een toeschouwer kwam een Australische wielrenster vlak voor de finish hard en val. Lauren Rowney brak daarbij haar sleutelbeen. Ze zal zeker twee weken uit de roulatie zijn. De organisatie gaat er niet van uit dat er opzet in het spel was. Vermoedelijk heeft de toeschouwer uit enthousiasme vlak langs het parcours te veel met zijn armen staan zwaaien. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook een paar wolkenvelden. Het blijft droog, minimaal rond 0 graden. Morgen eerst zon, maar vanuit het Noordoosten en oosten neemt de bewolking toe. En er kan er wat motregen uitvallen. Het wordt 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is alleen de Geest van de ANWB. In totaal staat er 80 kilometer file in het hele land. Het meeste daarvan staat in het midden van het land. Op de A15 onder andere van Rotterdam naar Nijmegen... tussen knooppunt Gorkum en de Afreleerdam... 5 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort... staat 4 kilometer bij knooppunt Benelux. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Ook daar is een rijstrook dicht. A20-hoek van Holland-Gouda... bij knooppunt Terbrigtsenplein 4. Verderop bij Moordrecht ook 4 kilometer. Maar de langste file staat op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum, 13 kilometer. Komt er een ongeluk, alle rijstroken zijn er wel weer vrij. De andere kant op richting Breda, ook een lange file tussen Lexmond en Werkendam. Daar staat ook 11 kilometer. En op de A28 Amersfoort Zwolle, bij Amersfoort Vathorst 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 Cfm. in 2015 al 25 jaar. Live. met nu Zandvoort draait door. Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij weer twee uur Zandvoort draait door. Met het lekkere zonnetje erbij. We hebben een aantal leuke gasten, daar ga ik u straks meer over vertellen. Uh, ik hoop dat u tot zeven uh, uur bij ons blijft. Want zo lang duurt de uitzending. Twee uur lang weer uh, heerlijke muziek. Interviews. Mensen die uh, hun roots uit, uh, in Zandvoort uh, hebben. En uh, uh, we hebben ook nog een beroemde meneer van televisie direct uh, te gast. Ja. Ik ga het nog niet verklappen. Dat komt zo goed. Want Dolly en onze gastvrouw, die komt nu met een lekker drankje aan. Dus dat zit helemaal goed. Hans van Wassenaar, of Hans Wassenaar, zo moet ik het zeggen. Doet... Uh, als oud de techniek. Een hele goede middag. Ja, daar zijn we heel blij mee. Uh, nou, wat heb, ik, heb, heb ik meer te melden? Nee, we gaan eerst maar uh, luisteraars uh, genieten van een uh, stukje muziek. Uh, ik heb ook uh, uh, muzikale keuze van onze gasten. Uh, maar daar wacht ik nog heel eventjes mee. Ik moet eventjes kijken of de techniek mij uh, wil helpen. Want het gaat allemaal een beetje traag nog. Het gaat erg traag. Nou goed, we gaan... Uh, nou, ja, we gaan gewoon met een beateltje beginnen. I call your name but you're not there. Was I too far Since you've been gone Just a Luisteraars, Leuk dat u allemaal weer meeluistert naar Zandvoort draait door. Ik zei het net al, we hebben twee gasten vanmiddag. Zelfs eh, dus ja, drie gasten, want een van de gasten heeft in ieder geval... zijn de echtgenote ook meegenomen. En dan praat ik over Freek Weldvis. Freek, Freek, jij bent, jij bent zandvoort van geboorte, hè? toch? Ja, ik ben uh, Zandvoorten van geboorte. Ja. Mijn naam uh, is geen Zandvoorten, uh, maar van mijn moederskant uh, ben ik wel Zandvoorten. Uh, ja. En ik ben geboren en getogen op Zandvoort. Je bent geboren en getogen op Zandvoort. Je maakt uh, ook deel uit van de gemeenteraad? Als het gaat om, ja, sinds uh, om... uh, voorjaar uh, maak ik ook uh, deel uit van de gemeenteraad. Ja. Inderdaad. Uh, uh, Oudere partij Zandvoort. Ja. We gaan het er straks uh, ongetwijfeld uh, ook even over hebben natuurlijk. Want ik wil wel graag weten wat jouw rol is en, en uh, hoe jij er allemaal tegenaan kijkt hier in Zandvoort. Als het gaat om oudere zorgen, de wet maatschappelijke ondersteuning, noem het allemaal maar op. Uh, je hebt natuurlijk ook, uh, maak je deel uit van de WURF. Dat is ook een hele uh, bekende uh, ja, wat vereniging. Hè? Een vereniging is het, ja. ja. Het heeft met folklore te maken. Ja. Uh, maar ook met toneel, en daar gaan we het straks ook over hebben. Uh, je was al een keer eerder te gast bij, bij Zalto. misschien wel meerdere keren waarvan ik niet weet dat je hier was. Maar in ieder geval 2011, daar weet ik van... En dat klonk zo. Mijn naam is Pieter Jouwstra. En ik mag dit programma ZFM, Oud Zandvoort, voor u vandaag presenteren. En Cordura, die zit achter de techniek. En uh, tegenover mij zit Freek Velswist, de voorzitter van de Wurf. En dat is het onderwerp van vandaag. De Wurf, 63 jaar, Freek. Ja. Toen was jij nog niet geboren. Nee, een jaar later werd ik geboren. Ja. En uh, had je, je had nooit kunnen vermoeden dat je dus... Uh, op zo'n jonge leeftijd in de Wurf kwam. Hoe ben jij er zo bij gekomen? Dat was in 1967. Toen had ik een collega, Jan van der Meij... en die, uh, ja, die danste bij de Wurf. Hij zei, joh, gaat iets mee met me? Gaat iets mee met me? Kan, kan je het nog herinneren, Ja, Ik uh, kende ik, ik ken, ik ken me dat heel goed herinneren nog. Dit uh, het interview, ja, 2011. Ja. Uh, bestond de Wurf me zoveel jaar of zo? Of was dat zomaar zo dat je hier uh, kwam vertellen uh, Ik meen dat de Wurf toen iets van... 63 jaar bestond of zoiets. Oké. Okay. Jij bent van 49? Ik ben van 1949. Ja, ik ben van 47. Ja, nou. Moet jij eigenlijk u tegen me zeggen? Bijna wel, ja. <laughs> uh, uh, Fre Freak, naast je zit je liefdalige echtgenoot, neem ik aan, hè? Ja, ja. Uh, nog 40 jaar. Al 40 jaar? 41, jaar, 41, lijn, 41 ja. 40 jaar. Stel jezelf even voor aan de luisteraars... Uh, ik ben Ans Veldwies Kelkman Ik ja. ben uh, nou ja, van 1953. Ik ja. ben geboren in Haarlem, maar na drie dagen ben ik uh, nou ja, naar Zandvoort. En daar heb ik altijd met mijn ouders gewoond. In Haarlem geboren? Ja, want... Uh, en waar? Uh, dat was in de Maria Stichting. Oh, nee, ik, ik in het, uh, in het oude diaconessenhuis op de Hazenpaan ja. Dat weet je ook vast wel. Ja, nee. Dat, mijn, de, de zijweg van de, van de, ja. van de, van de Wagenweg, zeg ja. maar. Ja. Nee, ik ben in de Maria Stichting geboren. Nee. Oké. Okay. Dat nou, was ja. ons ziekenhuis. Nou, Daarmee ja. is altijd ons ziekenhuis geweest. Ook een goede lichting, toch? Ja, toch? Ik denk het wel. <laughs> ik ben er nog steeds, dus wat dat betreft. <laughs> Bij de nonnetjes. Ja, ja, inderdaad. Ja, ja, ik kan me dat nog goed herinneren. Als ik daar vroeger op ziekenbezoek ging, als er een uh, kennis of familielid in het ziekenhuis ja. lag. En je kwam daar, liepen er allemaal van, uh, ja, De nonnen liepen oh, er, er rond, ja. Allemaal, allemaal nonnetjes uh, rond. Je ja, uh, waren ook best wel streng, trouwens, hoor. Heel erg streng. Ja, o, weet je van? Ja, want mijn vader die heeft daar maanden gelegen toen hij een ernstig ongeluk had gekregen. En toen mochten oh. wij er naartoe ja. dat mijn ouders op het strand werkten, mocht mama tussendoor altijd naar het ziekenhuis komen. Ja. Maar die nonnen, die, nou, die hielden de strak de hand aan, hoor. Okay. Ik ga maar even naar, naar, naar, naar Freek. Freek uh, de, de Wurf, hoeveel, hoeveel uren in de maand uh, gemiddeld besteed jij aan, aan die organisatie? Nou, normaal gesproken weinig eigenlijk. Nu hebben we 21 maart hebben we toneeluitvoering. Ja, want daar kom je ook uh, iets over verteld. Ja, dat, uh, daar gaan we straks in verder. Ja. En nu heb ik gewoon dus uh, afgelopen weken uh, ben ik... Uh, aan het uh, toneel, aan het decor ben ik aan het schilderen geweest. Oh. Spullen zetten. Dat, doe dat doen jullie met alle acteurs? Uh, of zijn er weer andere mensen die, uh, die, die handig zijn? En, uh... Nou, uh, het punt is... Uh, wij hebben altijd een uh, zelfde decor. Ja. Wij hebben altijd een, een huiskamer. Ja. Dat heb ik ooit eens... Uh, ik denk 15 jaar geleden geschilderd. Ja. Ja. Dat is uh, met een uh, oud uh, kleurig behangetje. Ja. Uh, in mijn werkzaam leven was ik huisschilder, dus doen Zodoende eigenlijk. Oké, okay, oké. Okay. En uh, nu spelen we een, een stuk wat zich afspeelt in een café. Ja, dus dat was even ombouwen dan. Dat moet de achterkant van het decor. Ja. Hebben nou ja, ja dus. sommige huiskamers zijn ook cafés hè, tegenwoordig. Ah, ja. <laughs> ja, ja. Ik, ja. Maar uh, toen hebben we de achterkant, dat, uh, daar stond al iets van op. Van ja. een uh, vorige uitvoering, van heel lang terug. Maar dat ja. uh, zag er niet uit, dus er moest opnieuw geschilderd worden. Is dus worden. Ik ben de afgelopen twee weken ben ik uh, aan schilder geweest van nu. En dan een uh, okay. paar uurtjes uh, iedere keer. 15 maart 2014 heb ik even opgezocht uh, op het internet. Uh, toen was uh, de jaarlijkse uitvoering. Uh, toen de Garnalen in. Ja. Uh, de Garnal de Garnel-koningin. Hij, hij heeft vooral iets met garnalen te maken. Dan. Ja, dat is wel. Maar, maar, maar Garnel is zandvorst. En garnalen zeggen de gewone mensen. Oké, ah, oké. Okay, okay. hey, en uh, uh, het, het spel wat, wat nu uh, komt, dat is 21 uh, maart? Of, 21 maart. En, en dat heet? Lawaai bij Case. Oké, okay, en, en dat zit allemaal in de keurigspel, zitten dat af? Uh, niet helemaal. We beginnen okay. met een, een teveel op de strandweg... Daar ja. Ja, gebeurt van alles. Ja. En uh, het tweede en de derde bedrijf speelt zich af in, de cafe, in het café van Dapper Kees. Oké. Oh, okay. En niet, dat stond, Niet, uh, niet, niet Dapper Dolo. Nee, nee. Dapper Kees. Ja, vroeger niet. De man heette oorspronkelijk uh, Cornelis Draaien. Ja. En uh, het café stond op het Schelpeplein. Ja. Waar nu dus... Uh, Kort Draaien, Maar Kort draaien, dat, dat, uh, uh, je, je zegt die naam nu, maar dat was ook degene die plaatjes op, uh, op zette tijdens het interview. ja. Is dat dezelfde persoon of niet? Nee, nee. nee dat is, uh, dat, het is een uh, heel verre familie. Ja. Waarschijnlijk van Koor. Ja, ja. Maar uh, ja, deze man leefde uh, rond 1900. Dus, uh, oh, okay. En dat was uh, een oude man. Was dat. Ja. En uh, nou, die had een café op Schelpenplein. En ja. dan moet je je voorstellen. We hebben nu, praten we over een café. Dat is gewoon een, uh, een kroeg. Ja. En vroeger was een café was meer een, uh, een onderdeel van een huis. Was gewoon een kamer in een huis eigenlijk. Ja, Oké. Okay. En we hadden in Zandvoort vroeger heel veel cafés. Hey en wie heeft nou de script geschreven voor dit stuk? Dit stuk is uh, geschreven door een voormalige voorzitter van ons, uh, de heer Steen. Ja. Die heeft op een gegeven moment. Jij heeft een steentje bijgedragen. Die heeft een steentje bijgedragen. <laughs> Met heel veel stukken. Ja. Hey, en. en uh, want. Uh, die heeft dus het script geschreven. Maar dat moet ook geregisseerd worden en dan moet geoefend worden. Ja. Wie, wie doet dat allemaal? Nou, de regie doet Ed uh, Franse. Sinds een paar jaar. Uh, hebben we het Franse, die Frans regie doet. Ja. En uh, ja, dat, uh, ja, die doet het op zo'n leuke manier. Uh, gewoon de, de kleine details. Hey, je kan niet zeggen van uh, een bepaalde uitdrukking uh, doen. Maar je kan het ook op een andere toon zeggen. Ja. En, dat, en dat is Ed. die uh, okay. Gewoon een heel andere klemtoon. Ja, hartstikke leuk. Zeg, um, uh, 21 maart. Zijn er nog kaarten? Hè? Want de, en waar kunnen de mensen dan kaartjes bestellen? Nou, er zijn nog uh, kaarten verkrijgbaar. De kaarten zijn uh, onder andere bij, bij ons uh, verkrijgbaar Bij de familie Veldwis. Dorpsplein nummer 9. Dorpsplein nummer 9? Hier in Zandvoort. Hier in Zandvoort. Nou, dat weet iedereen te vinden. Hier. En ook nog bij mevrouw Hollander. Ja. In de Constantijn Huigenslaat, nummer 15. Oké. Okay. Dure kaarten of valt het allemaal mee? 9 euro. Okay. Dus wat praten we over? Oké, okay, krijg nog koffie ook? Nee, dat moet je, nee, <laughs> no, je zelf je betalen. Maar je... als je dat vergelijkt met. Uh, het kost 9, 9 euro en dan hebben we dus een uh, toneeluitvoering. Ja. Na afloop hebben we nog een balma. Oké. Okay. Vroeger had uh, iedere ver vereniging die een uitvoering gaf. die had balma. Oké. Okay. En dat, uh, ja, dat hebben wij altijd in ere gehouden. Ja. Dus na afloop hebben we nog een. Uh, een Meneer die speelt uh, op een uh, synthesizer. Ja. En uh, nou, die brengt het al, wel al, al jaren, doet hij dat. Doet, doet hij dat alleen? er ook nog een drummer bij? Of, of? Nee, hij doet het helemaal alleen. Hij zingt er wat bij. Hij zingt er ook nog wat bij. Zijn vrouw komt meestal mee, want die vindt het zo gezellig bij ons. Ja. Dus, en die zingt ook uh, nog mee. Dus het is heel gezellig altijd. Heel gezellig. Ik ga zo verder met je praten. Inmiddels, uh, luisteraars aangeschoven, uh, Leo Krippel, Krippenhof. Dorf, moet ik zeggen. Hij is de maker en presentator van het programma Wereld op Wielen. Uh, hij is fan van Queen, dus uh, we gaan voor hem uh, speciaal uh, eerst even een, een lekker stukje muziek draaien en dan ga ik zo met hem praten. Onze technicus snelt nu naar de, naar de schuiven. Dat is de schuiven niet open gaan, dan hebben we geen muziek. We are the champions, Queen. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime.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 Kampioenen, nou dat waren ze zeker. Queen Freddie Mercury, natuurlijk een legende. En elke keer als ik die man hoor zingen, dan beginnen mijn haartjes op de armen overeen te staan. Want wat had die man een geweldige, krachtige, mooie, heldere stem? De gasten naast uh, uh, onze spreek, uh, welvis, uh, luisteraars ook, Leo Krippenhof. Krippenhof. Ik, zei, ik zei eigenlijk. Krippendorf. Krippendorf, ja, het is kom ik nou bij hof? Ja, uh, Leo, um, een wereld op wielen. Ben je hier ook op wielen naartoe gekomen? Vanmiddag? Ja, uiteindelijk wel. Ja. Het, zat, het zat een beetje tegen, vandaar dat ik wat later ben. Maar ja, uiteindelijk gaat ja. uh, mijn hele leven over wielen. Dus het ja. begon, begon natuurlijk met de drie wielen vroeger. Maar ja. uiteindelijk zijn het vier wielen geworden. Je komt uit Hoofdorp? Nou, ik kom uit Zandvoort. Maar, ja, ik heb het maar nu? Nu. Nu. Ja, nu kom ik uit Hoofdorp. Ja, ik, moest, ja. uh, ik moest nog even werken. Ja. Ja. Zandvoorten van geboorte. Klopt. Groot gezin. Vijf uh, kinderen. Ja. Waarvan jij de middelste was. Ja. Dat las ik in de... In de uh, en de knapste ook. <laughs> maar vroeger, hè? Luisteraars die nou denken... Uh, uh, Leo, uh, daar hebben we meer van gehoord. Nou, dat klopt, luister. Hij zou het moeten doen. Hij zou het moeten doen. Iedere week zal onze rijvaardigheidsexpert Leo Krippendorf... laten zien hoe je beter en veiliger kunt autorijden. Dit alles in Leo op Wielen. Vandaag gaan we slippen. Eén van de meest verraderlijke slipbewegingen die je kunt meemaken, dat is de achterwielslip. Dat wil zeggen, de achterkant van de auto wil de voorkant van de auto gaan inhalen. Nou, dat laat ik zien met deze Mini Countryman. Normaal is die auto helemaal volledig ingekapseld met allerlei veiligheidssystemen. Die heb ik vandaag even afgehaald. Dus wat er gebeurt, je rijdt op de weg, ineens begint die auto van achteren uit te breken. Je schrikt je rot. Nou, wat wil je doen? Stoppen. Dus wat doe je? Je wil remmen om te zorgen dat je auto zo snel mogelijk stilstaat. Nou, dat is de meest gemaakte fout. Niet doen. Wat je moet blijven doen is kijken in de richting waar je naartoe wilt. En sturen met tegenstuur in de richting voor de eerste slip. Tweede slip naar de andere kant. En daarna zet je de auto zo snel mogelijk weer recht. Dat is nog niet alles, want dat ben je er nog niet. Je moet ook proberen zo snel mogelijk de koppeling in te trappen. Want als je de koppeling in trapt, haal je alle aandrijven van de wielen weg. Rollen de wielen vrij en blijft de auto bestuurbaar in de richting waar jij naartoe wilt. Dus blijven kijken, blijven sturen, niet remmen, koppeling in. En dan komt het goed. Nou, dat was Leo Krippendorf. Voor de mensen die al iets bekends hadden gehoord als ik zijn naam noemde. Leo, ja, autorijden, we gaan het er straks uitgebreid over hebben. Uh, dat speelt in de jaren dat jij geboren bent... nog helemaal niet, denk ik, hè? Uh, nee. nee, minder. Of had je als kind al, als, als jochie, al iets met auto's... dat je zegt van nou... Uh... Ja, kijk, uiteindelijk als je op Zandvoort wordt geboren... dan heb je al snel iets met auto's. Oh, ja, vanwege het circuit natuurlijk. Ja, dat ja. zijn dat is een beetje de eerste geluiden die je dan hoorde. Ja, ja. Als kind van ja. Uiteindelijk uh, zat ik op de lagere school... ook op de b school Nou, dat was... Uh, in dat Haarlem? Was, nee, Zandvoort. nee oh, in Zandvoort. Ja, in Zandvoort. Ja, ja. ja. Dat, was dan, uh, dat was dan bij de panoramabocht. Ja. Dat was uh, eigenlijk eindigde die... Uh, het leuke was eigenlijk ook nog eens een keer dat, dat, dat, dat vroeger de, de eerste slipschool van Zandvoort, waarop sloten maken, op de, op de weg was voor de beïnteringsschool. Dus het was, ja, eigenlijk was het een en al auto's wat, uh, wat de ja. klok sloeg. En het hele gezin waar je uit, uitkomt, die waren allemaal uh, fan van het circuit. Je, ja, je nee, broers en zus ook? Keek, hoeveel... nou, eigenlijk niet. Twee, ik heb twee oudere broers en twee jongere zusjes. Kijk, ja. Dat is wel bijzonder. Ja, klopt, ja. ja. En, maar die uiteindelijk niet zo. Nee, die hebben eigenlijk uh, de weg niet gevonden naar het circuit. Okay. Maar, uh, ja. ja het maar ze we zijn wel goed terechtgekomen. Ja, hoor, ze zijn goed terechtgekomen. <laughs> <laughs> Zeker weten. Um, jouw vader, die werkte hier ook in Zandvoort bij publieke werken, lees ik. In de buitendienst. Uh, okay. En uh, ja daardoor, door het werk wat je vader ook deed, was je gauw bekend met al die zandvoortjes? Dus nu... ja, ja, iedereen kende hem wel. Hij was, ja. was ook niet zo'n hele grote kerel, dat ben ik ook niet. En, uh, <laughs> hij zat altijd op de, op de veegwagens en de puttenzuigers en noem maar op, al die apparaten. En uh, ja, dan, dan kent iedereen wel uh, ja, ja. Willem en uh, nou, noem ze allemaal maar op, die, ja. uh, die op die wagens rondrijden. Ja. Nou, uh, uh, autorijden, ja, uh, ik doe het zelf ook al uh, vanaf mijn achttiende jaar, zeg maar ik ben nu 68, dus dat is 50 jaar. Ja, dat is in eend hoor. Gaan we dat zijn heel wat... Dat zijn heel wat kilometers. Maar nou, nou uh, uh, we hebben uh, net het fragment laten horen, luisteraars. Wat u overigens ook op YouTube uh, kunt, kunt uh, bekijken en uh, beluisteren. Uh, uh, er staan me uh, meerdere filmpjes op. Van ja, de, uh, <coughs> uiteindelijk uh, sorry uiteindelijk ben ik begonnen met uh, RT Autowereld in eerste instantie. Het ja. waren toen 26 weken, 26 uitzendingen. En dat werd dan twee keer herhaald. Ja. Dus ik was aardig wat in beeld. Maar... Eigenlijk zat het daarvoor, eigenlijk was de, de aanzet. Want ik werkte bij de slipschool in Zandvoort, hier bij Slotenmakers. Ja. En daar kwamen eigenlijk regelmatig uh, ja, productiemaatschappijen, televisieopnames, wegmisbruikers. Ja, uh, ja, ze erop. Ja. Ja. En die wilden graag uh, leuke beelden schieten. En dan kwamen ja. ze naar ons toe of we dan wilden meewerken. En ja. zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen dat je steeds uh, ja, die aanvragen kreeg van die bedrijven. En ja. op een gegeven moment dacht ik van nou... Ooit een keer gezien, een postbus 51 spotje van wat moet je doen als je wielen blokkeren je, en je wil snel stilstaan, dan moet je gaan pompen de remmen. Dat deed volgens mij erop sloten, maar zelfs nog. Yeah. En dat werkte. Dat, dat eigenlijk vanaf tot, tot de dag van vandaag ja. wordt dat nog steeds gezegd. Ja, als, als je wielen blokkeren, als je snel wil stilstaan, moet je gaan pompen ja. de remmen. Dat heeft eigenlijk toen ook met dat spotje te maken. Dat werd ook inzichtelijk gemaakt. Ja. Dus dat werkt. Ja. Nou, nou heb ik toevallig uh, onlangs nog hier bij de rotonde, bij een nieuw Unicum hier op de Zolaan. Uh, uh, ...heb meegemaakt met mijn auto. Ik heb een, uh, een Seat Leon, zo'n uh, ja, vrij uh, zware auto is dat. Uh, raakte denk ik onverwas uh, in een slip, terwijl het niet eens geregend had. En wat, wat je nou doet uh, als automatische reflex is, is inderdaad op je rentrap. Ja. En jullie hebben en, eigenlijk allemaal dingen die verkeerd zijn. Ja, het hoeft niet altijd verkeerd te zijn. Tegenwoordig, want tegenwoordig, ik, ik, ik haalde net even het pompen te remmen aan. Dat was vroeger. Toen hadden auto's nog geen gescheiden remsystemen. En als je dan te hard remde, dan trok je meteen scheef. En als je dan door blijft remmen, dan ging je vanzelf wel links of rechts af. Ja. Maar nu heb je tegenwoordig het anti-blokkeersysteem, ABS. Ja. Ja, dat zijn auto's die vanaf uh, een jaar of, uh, even kijken, vanaf 2000. Nou, 2009 geloof ik. Ongeveer. Ja, hebben ze allemaal standaard nieuwe auto's, hebben ze ABS. ABS en, en dat voorkomt dat, uh... dat de wielen blokkeren. En dus dat houdt in dat de wielen blijven draaien, hoe hard ja. je ook trapt. Ja. Dus, dus je trekt niet meer scheef. En of je nou met twee wielen in de berm rijdt of twee wielen op ijs of wat dan ook. Die auto blijft recht uitgaan. En, en daardoor ben je nog bestuurbaar. ABS is voor mij ook altijd een afkorting voor altijd blijven sturen. Dat is, dat is het grote voordeel. <lacht> Van, uh, ja, dat is het grote. Het, het hoeft niet te, te betekenen dat je op tijd stilstaat. Want als je te hard rijdt en te laat remt, heeft die auto gewoon zijn ruimte nodig. Ja. Maar je bent altijd bestuurbaar. Ja, maar ook dat tegensturen, wat je ook in, in de, op, op dat clipje te, uh, laat zien, zeg maar. Uh, als je ervoor staat, als, als, je, als er iets gebeurt terwijl je in de auto zit, dan eigenlijk. dan... dan uh, dan dus schrik je zo, dan ben je zo in paniek dat je eigenlijk allemaal de verkeerde dingen doet. Ja. Is het nou zo, als je nou les gehad hebt bijvoorbeeld uh, in, in het uh, controleren van je auto... Hè, de, mm -hmm. uh, dat, dat je dan automatisch die, die strikreactie kwijtraakt? Dat je, dat je, dat nou, je ja, berekenen nee, de dat gaat rijden? Klopt, gedeeltelijk. Want het is, je raakt niet echt de schrik kwijt, want je schrikt toch. Ja. Maar je leert het herkennen. Ja. Dus... Um, de, je, je vergroot de kans dat het beter gaat. Het, het is geen garantiebewijs wat je krijgt na zo'n cursus. Al doe je ah, ja. de tien. Hè, want je bent op dat moment nog wel afhankelijk van de situatie. Ja. Maar je leert het herkennen. Je schrikt ja. wel. Maar ja. je gaat ook meteen omschakelen. Ja. Door niet meer te kijken. Want dat kwam net in het uh, itempje ook nog naar voren. Niet ja. te kijken naar de verkeerde dingen. Ja. Want ja, een boom die wil je niet raken. Maar <laughs> als je hem niet wil raken, ga je juist naar de boom ja. kijken. En dan, ja. dan ga je erop af. Ja. En, en dat is vooral wat je leert. Je leert kijken naar de oplossing. Oh, okay. En die oplossing is natuurlijk wel klein, want je bent al in een noodsituatie. Dus mm -hmm. je hebt maar weinig tijd om het goed te doen. Ja. Nou, door zo'n cursus kun je uiteindelijk die kans vergroten en ook ja, ja. het slagingspercentage verhogen. verhogen. Ja, jij hebt natuurlijk uh, heel veel gehoefd. Uh, ja, alleen maar. Ja, dat begon heel vroeg al. Ik ja, bedoel, uh, we zullen het er nog wel over hebben, maar... Ik kon eerder slippen dan autorijden, bij wijze van spreken. Ja. Dus, uh, mijn eerste cursus die ik kreeg op de slipbaan in de, de oude slipschool... Ja. dat was in de vrachtwagen. Ik had nog nooit op een vrachtwagen reizen. Nou, als dat met dat ding lukt, dan lukt de rest ja, ook wel. Als je, dat, als je dat de deur ging, dan zeggen de buren... oh, Leo gaat weer een slippertje maken. Ja, precies. <laughs> nou, nee, ik, ja, ik, ik kwam vroeger heel vaak op Unicum. Dat was een, dat was, ja, toen ja. de tijd kwamen daar veel, omdat er, ja, er gebeurde van alles. Toen kon je altijd leuke dingen doen. Toen kon je ook uh, met, uh, met die motoren, driewielen, scheuren, stiekem... Ja. <coughs> hebben ze nooit geweten, denk ik. Maar <laughs> Maar daar uh, hadden we dan ook wel uh, wat, wat kennis en, en verpleegsters. Die zeiden van, uh, wilden jullie niet onze auto's wassen, kun je vijf uh, uh, gulden verdienen of zo. Ja, dus goed, nou, de, dat geld hoefden we dan niet. Want dan ging, als we dan maar wel een rondje mochten rijden met die auto, ja, ja. Ja, zo ging dat. Ja. Ik kijk even naar mevrouw en meneer Weldvis. Hebben jullie ook een auto? Rijden jullie ook al jaren? Of? Ik rij ja. wel. Ik rij auto al, al, al vanaf mijn negentiende. Ja. Maar mevrouw niet, die heeft geen rijbewijs ook. ook. Dus. En, en, en uh, uh, is het een liefhebberij van je rijden Of zeg je van nou ja, het is noodzaak, af en toe moet ik nou, de no. auto pakken? Of, of ga je liever met openbaar vervoer? Want nee, ook... In openbaar vervoer uh, heb je altijd storingen. <laughs> dat, uh, dat was eigenlijk wel, ja. <laughs> Maar uh, het is nou geen, uh, geen mus meer. Vroeger vond ik het uh, altijd uh, plezierig. Uh, ik heb altijd genoten van uh, de eerste jaren... Van, van, van een auto, uh, ja. ik heb vroeger, mijn eerste auto was een, uh, een NSU Wins uh, 4, ja. nou, dat was zo'n klein, zo'n 2-cylinder, achterwielaandrijving. Ja. nou toen, dan ga je de volgende, dat is een 1000. Ja. Toen heb ik in 1970 een nieuwe 1200 TT gekocht. Een nieuwe? Zo. Ja, dat was een nieuwe. Een, ik, uh, ik, ik heb nog nooit een nieuwe auto in mijn leven gehad. Ja, nou, dat, dat, dat, wou, dat wou ik gewoon, want als je hem tweedehands kocht, was hij afgeracht. <laughs> Okay. Maar dat was een, uh, ja, eigenlijk kan ik zeggen een, een beest, want uh, nou, je ging in die tijd, je was jong ja. en uh, je vond het allemaal leuk. Uh, ik maar, zie Leo kijken, komt het jou bekend die, voor? Ja, die, die plaatjes zie ik eigenlijk altijd van die auto's van toen, want ik bedoel, toen ik dan jong was, mocht ik ja. alleen nog maar naar kijken natuurlijk, maar ja, die Simca duizendjes ja, en open. de NSU'tjes met die, met die achterklepjes ja. open, met die, uh, met die rubbertjes, dan ja. moest het waarschijnlijk omdat die motor anders te heet werd, ik weet het niet. Maar goed, dat zag er altijd heel sportief uit. Ja. Ja. En dat was gewoon, uh, ja, als het uh, nattig was, zo'n uh, zo zo TT, zo'n 1200 TT, Nou, die, die stuurde je niet. Die nee. gooide je. Ja. <laughs> dat was je tweede stuur, hè? je ja. achterwielen waren ja. dat. Ja. En Dat hey. was gewoon uh, zelfs een flauwe bocht. Uh, als je dus uh, de vrouwenstraat afging, zo richting circuit, die heel flauwe bocht, waar nou uh, slotenmaker zit. Nou, dat is een flauwe bocht, maar daar, daar ging die zelfs. Nou, en dan had je het gewoon onder controle. Ja, die, motors, die motoren zaten achterin. Ja, achterin. En voorin had je dus te weinig druk op je nou, voorwielen. Dan moesten er dus uh, ba nou, bakstenen, stoeprand, Ja, stoeprand, zak, zak zand. Ja, zak zand, Om, om ja. daar ja. nog enigszins de bocht mee op te kunnen. Ja, ja. Helemaal, uh, ja. helemaal herkenbaar. Ja, en, ik moet, en ik moet zeggen, die 1200 T. Dat was uh, nog steeds mijn meest fijne auto die ik gehad heb. Ja. Freek, heb je wat brokken gemaakt? Eh... Uh, Nee, niet niet echt nou, Anders zou ik zeggen, moet je, je moet echt naar Leo luisteren Want anders, nou. anders kan er dit gebeuren we, we hebben een ongeluk gehad Met het tootootje Met het tootootje Met de tootootje Nou hebben we enkel en alleen nog maar een fotootje Van het tootootje van het ja, ja, precies. Uh, goed, goed op de weg letten. En, en uh, niet roekeloos rijden. Maar ik denk onze generatie. Uh, dat die, dat die uh, serieuzer daarmee omgaan. Als, als de jeugd van tegenwoordig. Als ik die jonge lijn allemaal zie. Uh, uh, reizen langs de weg. Of is dat uh, nou, inherent in je leeftijd. Heb je dat vroeger ik, ook gedaan? Ja. Je, in je jonge jaren ga je altijd harder. Laat altijd uh, je grenzen opzoeken. Ja. En uh, wat, wat ik nou net zei, de tijd is nu heel anders. Ja, precies. Het is veel drukker. Is, uh, en, ja, dat uh, kan je wel zeggen. Ja. Maar op het uh, wereld terug te komen op, op, op dat slipen. ja En over die, uh, die NSU. Ja. Met die NSU kon je dus uh, iedereen, je had een BMW, ja. 2000 had je. En die kon je met zo'n zo uh, TT eruit trekken. <laughs> is dat en, zo? Ja. ja omdat die stukken lichter was ook. Oké. Okay, Het okay. had ik op een gegeven moment een keer... Uh, ik moest haar ophalen. Zij was bij... ons, uh, was bij me... Hij wijst naar zijn vrouw, ja, vrouw. Ja, nou, zeg ik al ons. Die was uh, bij mijn zuster uh, geweest. En die zou ik zondagochtend ophalen. Het was uh, nattig weer. Het ja. was vrij rustig. En er staan uh, bij de oude Stichting voor de stoplichten bij de Kleine Houtweg... Er staat een BMW naast me. En die staat op de twee Denk ik denk... Ah, joh. <laughs> Lachetje. Ik haal je eruit. Ja. Dus... Ik trek hem eruit. Ja. Maar het gebeurt er gebeurde in de flauwe bocht bij de oude muurierstichting... naar de Lustenburgerbrug... Ja. raak ik hem kwijt. Nou, wat je zei het net al... je moet uh, overal blijven kijken... Ja. Nou, ik heb al een paar gezien die staan in die bocht. Ik heb daar getold. Nou, gelukkig was hij dicht bij het ziekenhuis. Ja, en niks gelaten. Ja. En sinds die tijd ben ik heel rustig gaan wijzen. Ja, ja. we, we gaan even voor een stukje muziek tussendoor. Dan hebben de luisteraars ook even tijd om uh, een kopje koffie in te schenken. het late vrijdag. Dat zal wel een borrel zijn hè, voor ja. de meesten. Ja, borrel. Ja. <laughs> dat zal wel een borrel zijn. Jij ja, had gevraagd, uh, uh, Freke, uh, de parel van de zee van, van Patrick van Kessel? Ja, dat was Frans. Uh, ja. Nou, uh, als ik ga kijken of ik een man de praat kan krijgen, die parel. Ik loop van de stad Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en aardig vuur, kriegels in mijn buik, één met de natuur. Ik geniet met volle teugen, ze vliegt rond of de kroeg. Stress. van verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie vrienden, liefde en het vuur, krieg in mijn buik, één met de natuur. Ik geniet met volle teugen, ze kniest rond of de... Dat de parel aan de zee van uh, Patrick van Kessel, althans een groot gedeelte van, want het nummer duurt uh, zes minuten, dus dat uh, vind ik een beetje een zonde van de, van de, van de, van de zendtijd. Want uh, ik heb uh, hele leuke gasten vanmiddag luisteren, mensen die wat later zijn ingeschakeld. Uh, Freek Weltvist is hier te gast met zijn vrouw Ans en uh, ik heb ook uh, Leo Krippendorf, en nou zeg ik het wel ja. goed. Hij is de maker en de presentator van het programma Wereld op Wielen. Uh, is, is nou, alleen, alleen dat wil ik nog heel even. Want ik ben niet uh, de maker van Wereld op Wielen. Want het was eigenlijk. Uh, Wereld Wielen was het programma vroeger van. Nou, iemand. Uh, uh, iemand anders? Ja, yeah. Zijn <laughs> naam komt nog wel. Yeah. Nee, het was uh, RTL Auto Wereld... Waar ik dan als mede-presentator. Uh, als Mijn mede -presentator, uh, items presenteerde. Yeah. En, en dan wat je net liet zien horen eigenlijk van Leo op Wielen. Ja. Yeah. Dat was bij SBS 6 bij uh, Gek op Wielen. Oké. Okay. Was er, dat niet de Vet van de Vlucht? Vet van de Vlucht, precies. Ja. Dat was het. Ah, Oké. Okay. Yeah we krijgen meteen een assistentie hier. ja, ja, goed. ja, ja, goed. ja, ja goed. helemaal goed. Ja, uh, de auto gek hè? ja. je bent uh, uh, nu niet meer actief op tv. ja wel. toevallig. Uh, nou weet je, het is het, is het verhaal van um, uiteindelijk mijn items komen in beeld omdat daar voor betaald wordt. ja. ik, uh, ik zoek sponsoren die ja. mij die mijn zendtijd uh, betalen eigenlijk. ja. daar verdien ik er ook nog wat aan, dus dat is op zich al heel prettig. ja. En dat is altijd een kwestie van, ja, de marktwerking is niet mm -hmm. zo gigantisch in de automotive business op dit moment. Want het is, uh, niet, maar dat is niet bij de publieke omroep, het is allemaal bij de commerciële zenders. Ja, commerciële ja. zenders. Ja, ja. Bij de uh, publieke omroep uh, wordt je uiteindelijk gevraagd. Maar uh, bij de commerciële willen ze graag geld verdienen aan je. Dus, ja. Uh, ja, ja, ja. Nou, dat is geen probleem. Alleen uh, de ene keer uh, heb je meer sponsoren dan de andere keer. Dus dat fluctueert een beetje, dat golft een beetje. Ja. Je bent nog niet zo heel oud. Uh, mag ik je leeftijd zeggen? Vijftig toch? Oeh. <lacht> Ik heb niks gehoord. Nee. Yes. Maar luister, maar luister, dat betekent dat je nog dat je nog in het arbeid, arbeidssamen... op oh, Facebook weet ik. Oh ja. ja. Dat betekent dat, dat je nog in het arbeidssamenleven zit. Wat, wat doe je op dit moment? Nou, op dit moment uh, ben ik ben dus voor mezelf begonnen. Ja. Dus het is een rijtje van. Ik heb op een gegeven moment bij, bij, bij slotenmakers aan de heb ik een jaar of zeven ben ik de bedrijfsleider geweest. Ja. Toen op een gegeven moment was dat uh, klaar. Even, je? even even voor het verhaal afmaakt. Die die, die Slipsel, van van Slotenmaker... En Jan Lammers, wat, uh, Jan Lammers was jouw achterneef. Ja. Uh, maar wat, hadden die uh, ook zakelijke verbindenissen met elkaar, die Lammers en die, en die slotenmaker? Ja, ja, ja, ja. uiteindelijk, Jantje Lammers is uh, uiteindelijk uh, groot geworden door Rob Slotemaker. Rob Slotemaker, die had, een, had hem eigenlijk als protégé uitgekozen om te laten racen. Dus die uh, zorgde ervoor dat hij kon rijden. Ja. Nou, Jan was goed. Ja. En die heeft natuurlijk zelf allemaal waargemaakt. Maar op een gegeven moment, toen uh, overleed Rob Slotemaker in 1979... Op circuit en toen was op dat ongeluk, moment... Ongeluk, ongeluk? Ja, ongeluk, ja. Oh. Hij, ja over, hij slipte over olie. Oh. Zo, zul ik maar even zo zeggen. Ja, het is een beetje te veel om te zeggen hij slipte, want hij kon echt alles met auto's. Ja. Maar goed, hij had op een gegeven moment uh, toch iets meer ruimte nodig op een bepaald moment waar olie lag. Mm -hmm. En daar stond een auto van een rescue wagen en daar klapte hij uh, in, daarna tegen de, de vangrail. En toen ja. had hij zijn nek gebroken. Oh. Dus dat was, uh, dat was heel raar. Je had alles verwacht dat er op slotemaken maken spreken wel zijn nek zou breken. Maar dan van een keukentrappetje, maar niet in een auto, de auto slippend bij wijze van, nee, wijze van spreken. Ja, maar, maar, maar goed, Jan Lammers was er in ieder geval aan gelinkt, en die ja. heeft toen ook de, sloten, de, de slips overgenomen van, uh, van slotenmaker. Ja. Die had alleen nog een zus en die heeft dat uh, doorgezet naar hem. Ja. En toen uh, heeft hij dat nog een denk een jaar of vijf, zes gedraaid. En toen uh, was hij bezig met de Formule 1. Ja. En dat kostte heel veel geld. En toen heeft hij uiteindelijk ook heeft hij, uh, de slipschool verkocht. verkocht. verkocht ja. En uh, die is toen overgenomen door Interstate, een bedrijf uit Delft. En die doen dat nog steeds. Die hebben toen de slipschool uh, ja, tot aan nu uh, onder hun hoede. Ja. Jij bent uh, eerst privéchauffeur geweest? Nou, dat was, dat, was, dat was weer eventjes daarna. In die, ja. in die zin... Uh, ik was toen instructeur. Dat was ik dan vijf jaar geweest uh, in die periode. Na mijn diensttijd. Dus ja. op mijn 23 ongeveer. En toen... Uh, ja, toen had ik een hele leuke periode gehad. Met allerlei bonte dingen. We gingen naar het buitenland toe. Les geven overal. Ja. En op een gegeven moment dacht ik van... Nou, als ik hier nou nog een jaar of tien op die slip aan heen en weer moet rijden... was er een heel klein baantje toen nog, die oude slipschool. Ja. Ik weet niet of ik dat nog wel leuk blijf vinden. Dus uh, op een gegeven moment vroeg eigenlijk diezelfde dag... een dame of drie dames had ik nodig. Dat trof je dan wel eens. Zo'n kustigste dag met veel dames. Uh, om een te maken. Ja. En dan, uh, die vroeg op een gegeven moment van... Uh, Vind je het nog wel leuk het werk? Ik zeg nou eigenlijk is het de eerste keer dat ik het zeg. Eigenlijk denk ik van nou misschien wordt het wel tijd voor wat anders. Ja. En die dame zegt tegen mij van nou mijn man die... Uh, wij wonen in België en mijn man die zoekt een chauffeur. Lijkt yes. je wat? Ik zeg nou ik ben jong. Ja. Dus doen. Ja. Ja. Dus ik ben naar uh, België gegaan, Dan heb ik een jaar gedaan hoor. Dus op een gegeven moment na een ja. jaar had ik wel zoiets van nou dan kan ik de rest van mijn leven nog wel een keertje oppakken. Maar, ja. Ja. maar dat was wel het moment om te kijken van nou er is nog meer in de wereld. En daarna met Michael Blekenmolen, op ja, basis gelegd van de kartbaan ook eens. Ja, Michel Ja, Blekenmolen. Die, die had het toen de tijd gezien in Engeland. Ja. Dat, maar dat deden ze in een oude schuur en zo. Met uh, karten indoor. Hè, want Buiten was wel genoeg uh, gaande. Maar ja. indoor was het niet. En toen heeft hij in Meidrecht de eerste kartbaan... gingen openen. Ja. Nou, daar heeft hij al zo hele hebben en houden... heeft hij ingestopt. Ja. Tot de laatste cent aan toe. En uh, daar uh, vroeg hij of ik daar bedrijfsleider wilde worden. Want hij wilde helpen. Dus dat was een kwestie van... Uh, de kwast pakken en uh, naar banden stapelen en zorgen dat die baan er kwam. Okay. Nou, en dit was een gigantisch succes. Want ja. uh, niet vlak daarna eigenlijk al te. Dat was de eerste indoor carbine. Ja, de hè? eerste eerst de indoor carbine. Ja. Ja, ja. En nu heeft hij er drie: ja. eentje de Amsterdam en Delft. Maar voordat ik jou onderbrak, uh, je wilde gaan vertellen, je bent, bent nu uh, iets voor je eigen uh, Ja, klopt, het ja, ja, ja. Op dat klopt. Uh, aansluitend op dat verhaal van Slotenmaaks, waar ik ja. op een gegeven moment zeven jaar uh, bedrijfsleider ben geweest, uh, ja. toen was ik er klaar mee. Ik had, uh, de nieuwe slipschool was gelanceerd, zeg maar even zo. Zeggen. En het, het liep al perfect. En ik had, uh, ik had er heel veel energie in gestopt. En ik had zoiets van, nou ik ben er nu wel klaar mee. Ja. Dus ook weer tijd, net zoals die dame op die achterbank van, uh, in België zou ik maar zeggen. Dat, ja. Ook weer we gaan wat anders doen. Ja. En toen uh, ben ik voor mezelf begonnen. En dan heb ik, uh, ja, als een soort makelaar van rijvaardigheidstrainingen. Een soort tussenpersoon voor bedrijven ja. en particulieren. om, uh, om uh, het cursus te organiseren en te verkopen. Ja. En toen is ook dat, uh, dat hele verhaal gaan spelen met RTO ter wereld. Dus mm -hmm. dat was een van mijn eerste acties eigenlijk. En dat, uh, ja, dat sloeg meteen aan. Dus ja. Word uh, je nou ook wel eens benaderd door het CBR? Nee, eigenlijk. Want je, hebt wel, je hebt bijvoorbeeld staatsexamens voor mensen die het maar niet lukt om hun rijbewijs te halen. Die kunnen dan een staatsexamen doen. Uh -huh. En soms is dat gewoon een gebrek aan in inzicht in het verkeer, maar soms is het ook technische uh, ja. kennis. Wat, dus ik zou me kunnen voorstellen dat CBR zegt: van uh, jij met je ervaring. Uh, ja, nou ja CBR is een heel, heel apart orgaan, zou ik maar zeggen. Ja, en uh, ja. dat is vooral gericht op het behalen van rijbewijzen. En vooral ook uh, mensen weer. Um, die foutjes hebben begaan, zou ik maar zeggen, met alcohol en met uh, te driftig rijden. Ja. Om dus te corrigeren door middel van een, een cursus, et cetera, om die weer uh, op het pad te helpen. Maar uh, nee, niet, niet echt. ze doen daar eigenlijk heel weinig aan. Het hele traject van voertuigbeheersing is ja. eigenlijk een onderbelicht iets. Iedereen die een cursus volgt, uh, he, vrijwillig, ja. he, die betaalt daar gewoon een, een 150, 200 euro voor. Mm -hmm. Die zegt van: dit zou eigenlijk bij het rijbewijs moeten. Ja. Want dan pas weet je wat, oh. ja, wat wel en wat niet kan met een auto. Ja, ja. Maar uh, dat is tot op heden is dat nog nooit losgekomen. Nee. Dan zou ik het CBR niet. Ja. Maar, uh, want dan kom ik meteen bij jou. Dus, uh, wat jij doet. J jij, jij geeft die cursussen. 150 euro, zei je ongeveer. Ja, voor een, voor een dagcursus. Zoals, zoals hier in Zandvoort. En dat is eigenlijk wel landelijk ook zo. Dan betaal je zo ongeveer 175 tot 100. 90 euro voor een, voor een dagcursus. En dan, uh, dan ben je echt de hele dag zoet met de auto van de school zelf. Er ja. zijn er ook allerlei tussendingen, tussen vormpjes. En dan krijg je een halve dag en dan zit dan weer uh, twee delen theorie en één deel praktijk. En dan mag je het ook voor 50 euro doen. Maar dan, dat, dat, ja, dat beklijft niet, Dat heeft weinig inhoud. En ja. dat, is, uh, dat is meer een lokkertje. Ja, ja. Maar de echte cursus, ja, een dagcursus, die, die ben je ongeveer 175 euro kwijt. Ja. Kunnen de mensen jou uh, wat dat betreft vinden op het internet? Ja. Als, ze, als ze daar informatie over willen hebben. Ja, ik heb een website. Uh, ja. Dat is Voertuigbeheersing Beheersing Nederland. Ja. En um, daar vind je eigenlijk alle cursussen die worden aangeboden in Nederland. Uh, op het gebied van anti rijvaardigheidstrainingen, driftcursussen, Ook nog wat andere ja. zaken. Maar daar, uh, daar kun je die dingen ook met elkaar vergelijken. Ja. Wat vind jij nou? Want wij mannen uh, doen er altijd een beetje lacherig over als het gaat om de vrouwen die rijden. <lacht> uh, uh, kun jij voorbeelden van zeggen? Nou, ik ken dames die rijden veel beter dan mannen? Ja, nou weet je, dames rijden niet zozeer beter, maar ze rijden voorzichtiger. Ze, Voorzichtig. ze, ze kennen hun eigen kwaliteiten ja. op het gebied van rijden dan. Hè? Ja. Ik wil niet zeggen dat ze, <laughs> niet, uh, <laughs> dat ze zichzelf kunnen overtreffen op hun eigen kwaliteiten. Maar het, op, het, op het autorijden zie je ja. dat, dat, dat ze vaak gereserveerd rijden. gewoon ja. Voor de zekerheid gaan ze al wat eerder naar links rijden. En dat, soms vergeten ze wel dat ze dat al vijf kilometer doen op de linkerbaan om bij het volgende stoplicht linksaf te gaan... om te zorgen dat zo'n plekje niet wordt ingenomen. hun uh, snelheid wordt aangepast aan de omstandigheden. Ze zijn niet zo overmoedig zoals wij mannen. Okay. Wij denken, wij kunnen dat wel. Het is zo, Leo, en dat moet je echt van me aannemen. Uh, als ik tenminste sting mag geloven van de police... alles wat, uh, wat, wat zijn vrouw doet, dat heeft met toverkracht te maken. Dus ook het autorijden. Every little thing she does is magic. <middels> She does his magic. Nou, we hadden het natuurlijk over uh, al die dames die uh, met toverkracht in het auto stappen. We, we, hebben, we praten met uh, twee gastenluisteraars. We hebben Leo Krippendorf en hij is natuurlijk uh, uh, zeer te zakenkundig als het gaat om autorijden. En, maar met name dus een auto in beheersing houden. Een ja. anti-slip uh, manoeuvre maken zodat je op de weg blijft. En we hebben Freek Welvis En uh, jij, jij bent uh, nog steeds een danser, freak Freek? Of? Nou, dansen wil ik niet meer. Geen ballet meer? Je, nee. hebt, je, je, hebt je, je, je spitschoenen heb je aan de kant gegooid. Die hangen aan de muur. Die hangen aan de muur. Uh, maar wel nog steeds uh, bezig met de folklorevereniging uh, de, de Wurf. Ja, nog steeds. Waar komt die namaak vandaan, De Wurf? De Wurf is een... Uh, vroeger hadden we een heel ander soort boerenvouwen natuurlijk. Ja. En dan hadden we de strandweg. Ja. En daar stond een schuur. Niet de zandweg, Het schuitengat. Ja. Daar stond een schuur. En daar weer ze boten. En uh, dat is eigenlijk ook een werf. En in dialect is het een wurf. Een wurf. En ja. dat was een verzamelplaats voor... Uh, nu heet het uh, tegenwoordig hangouderen. Ja. Nou, oh. die had je heel vroeger ook... <laughs> <hijen> en uh, die mensen die stonden daar bij de schuur. Ja. En uh, die stonden op het oppertje. Of op de... Nou. Nee, dus, uh, hij, zoekt, hij zoekt hulp van zijn vrouw Ans nu, maar die is dit ook bedenkelijk te kijken. Of in het lauwtje. Ja. Oppertje en foutje. Uh, en dat, is, dat kwam eigenlijk ook waar de wind vandaan kwam. Want ze stonden altijd uit de wind. Okay. En dan stonden ze dus naast die schuur. Ja. En dan konden ze zo over zee kijken wat daar gebeurde. Ja. En dan konden ze die, die bootjes aanzien komen. Ja. En uh, ja, dat, dat was al, in de praten over uh, eind 1800. Maar nou, werf, dus er zit ook een beetje de, uh, het woord werf in. Hè? Ja, werf, dat zeg ik. Het is, ja, een, uh, ja. het, is, uh, het is eigenlijk de werf, maar het is dialect. Uh, ja, uh, het is. Direct. Ja. Eh, wordt er nou tijdens dat toneelstuk wat 21 maart wordt opgevoerd. Eh, waar is het trouwens? In de Krocht? In het uh, theater De Krocht. Nou, dat is hier vlakbij luisteraars, dus dat kennen we allemaal, want Erik Timmermans organiseert daar ook zijn uh, maandelijkse jazzprogramma, uh, ja. zeg maar. Uh, wordt er nou dialect gesproken tijdens dat toneelstuk? Ja, in dat uh, toneelstuk proberen we zoveel mogelijk uh, dialect uh, te spreken. Maar, maar is dat. Want het publiek moet dat natuurlijk snappen dan. Ja, dat of, of, is, of is het.? Uh, het, wordt onder, het wordt ondertiteld. Ja, ja, de wat, voor, die, voor de hoofddorpers, wij verstaan dat titel. Nee. Dat kan je vergeten. Nou. Er zijn altijd mensen in de zaal die je wel helpen wat het is. Dus, uh, het is best wel uh, te volgen. Ja. En, uh, maar goed, je hebt wel een bepaalde uitdrukkingen. Kijk. Uh, we hadden het net over uh, de granaalkonigin, zeg je. Ja. Nou, wij, wij zeggen granaalkonigin. Ja, ja. Eh, en dat, dat heb je nog meer, nog meer van, die, uh, van die uitdrukkingen. En ja, die zijn even anders. Ja. Maar de meeste mensen hier uit de omgeving, die, die, die kennen die uitdrukkingen ook wel. Nou, ze kennen het niet, maar zo, ze horen het wel. Het is wel te begrijpen wat ze zeggen. Ja, precies. Maar we hadden vroeger, hadden we, op een gegeven moment in het toneelstuk. Ja. Dan had je, uh, en er zit een steltje vrouw om een tafel. En er wordt gezegd van, uh, wil je een kopje swimp? Slemp. Slemp. Ja. Nou, en niemand weet wat slemp is in de zaal. Dus een nee. kleine geroezemoes. En ja, ja, ja. dat is gewoon een uh, warme melk ja. met een anijsbokje. oké. Oh, okay. En dat heeft vroeger slemp, dat werd heel veel gedronken. Ja, ja, ja. Ja, nou, dat soort dingen, dat begrijpt het publiek dan niet. Ik kijk even naar mijn klokje, want uh, ik krijg van onze technicus zo door dat we ongeveer nog drie minuten hebben. En dan komen reclame-nieuws en reclame alweer voorbij. En we gaan er straks nog een uur doorpraten, hoor, want ik wil van jullie ook nog alles weten over de wereldpolitiek, over de problemen en ook over de zaal. <lacht> ik wil, wil van jullie ook alles weten over wat er hier speelt in de gemeenteraad natuurlijk. En dat kan uh, Freek me prima vertellen, want hij is raadslid sinds kort. Uh, we gaan afsluiten met een stukje muziek. Uh, en uh, als je het goed vindt... dan neem ik nog iets wat uh, onze vriend Leo... mij uh, heeft uh, gesuggereerd. Want die is fan van Queen. Uh, maar ook van uh, U2. Ja. En uh, we hebben nog steeds niet gevonden... Uh, uh, uh, wat we eigenlijk no, zochten. No, no. We still haven't found what we're looking for. En we you... hebben nog een uurtje, toch? Ja. We hebben nog een uurtje om het te vinden, Leo. Zo is dat. We gaan uh, genieten van You 2 En daar gaan we ermee uitluisteren. Tot na uh, de break van het nieuws en de reclame. Tot zo. Ja, hij wil weer niet, jongens. Het dus is mm <clears throat>